Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone-iPad-vragenuur van vrijdag 9 maart 2012. Dit vragenuur wordt iedere vrijdag gehouden van 3 tot 4 uur smiddags. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen aan i-ask-bartimeus.nl Wilt u deelnemen, ga dan naar de website www.bartimeus.nl-i-ask het is een beetje aangepast omdat Nancy afwezig is... ...wegens persoonlijke omstandigheden. Dus er valt wat uit en er komt wat in terug. En Tom had wat problemen met een podcast... ...wat hij niet helemaal wilde... ...maar ik geloof dat dat inmiddels toch weer opgelost was... ...en met wat anders op poten gezet was. Ik geef even vrij, lokje de mic... ...en dan kom ik terug met het programma. Dirk, ik hoop dat ik nu verstaanbaar ben... Ik heb het uh, geprobeerd te vinden, alleen er staat alleen maar opnamerecorder en op het moment dat ik die open hoor ik niets anders dan knop, knop, knop. En verder bij de andere volumes heb ik geen microfoon gevonden, dus ik weet niet wat ik moet doen. Je bent nog heel zacht, dus daar kunnen we denk ik niet op dit moment wat aan doen, dat moeten we dan even buiten het vragenuur zien af te handelen. Ik weet niet zeker of ik aansta, even checken. Ja, nu wel. We gaan de vragen via IAS e nog even langslopen of daar veel op binnengekomen is. Het valt deze keer mee. Ik wil nog even over Sonos in de slag um, vragen uit de chat komen natuurlijk. Tips en tricks, daar zit er eentje bij. Egbert gaat een verhaaltje doen over Apple TV uh, en AirPlay, waar ik overigens erg benieuwd naar ben. Ik wil de ing app even demonstreren. Ik vind hem na de update um, ja eigenlijk bijzonder bruikbaar en uh, echt een mooi appje geworden. Het is nu echt een 1.0 versie vind ik eigenlijk. Tom gaat een item doen over iTunes. Uh, dat wordt een derde stuk over iTunes. En mogelijk gaat hij dat, uh, wil hij dat verschuiven. Dat uh, weet ik nog niet. Ik wil naar het programma Butler kijken. Van uh, de OV Butler. Waar ik ja, redelijk van onze indruk was. En het laatste nummer over wat er nog te tafel komt. En we zullen het in ieder geval ook nog even hebben over de update naar iOS 5.1. Ik weet niet of er nog algemene dingen zijn die mensen willen zeggen. Dus daarom geef ik hem even vrij en dan gaan we straks verder met het eerste punt. Wat uh, betreft het uh, onderwerp over Sonos, ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eventjes er niet uh, op dit moment ben achtergekomen. Ja, ik zag het ook eigenlijk op het later moment van, oh god, ja, dat had ik even ook iets over zullen navragen. Maar dat, uh, dat is me dus eventjes uh, op dit moment nog niet uh, gelukt... om daar meer informatie over te krijgen als wat we al hadden. Ik kan er hooguit van zeggen dat ik de indruk heb... dat het uh, redelijk tot goed bruikbaar is met uh, voice-over. Henk, jij bent niet verstaanbaar. Ik neem aan dat je antwoord gaf op Bruno, maar dat, uh, wordt niks, of tenminste, dat kan wel wat worden... maar is nu niks. Zit het pluchtje los of... Uh je stembandjes? Nee, ik was helemaal niet aan het antwoorden. Ik was wat anders aan het doen. En daarbij raakte ik ook de controletoers aan. Oké. Okay. Ik hoorde ergens dat er toch wel um, blinde mensen zijn die met Sonos werken. Dus ik neem aan dat het toch wel uh, enigszins toegankelijk moet zijn wat, uh, wat Bruno net zei. Um, Tom, was jij niet, uh, zei jij er van de week niet wat over? Ja, ik hoorde... Uh, van iemand dat uh, Roel van Houten uh, aardig wat zoon in zijn huis heeft uh, we, zullen, we kunnen wel even contact een keer opnemen met, met Roel um, en vragen of, uh, of dat inderdaad zo is dat wil ik wel even doen en vragen of hij ook eventueel hier iets over wil komen vertellen um, ik heb hem één keer hier in het vragenhuur gezien hij werkt volgens mij niet op vrijdag dus ik, ik wil er wel even achteraan gaan oké, okay, dat is mooi dan dus schrijf ik het even op dat het ook in dat beurt voor de volgende keer. Um, volgens mij zijn er verder geen vragen binnengekomen op e-ask. Heb jij nog vragen daar gezien Tom? Ja, van, van Robert eigenlijk. Uh, ik, volgens mij, ik weet niet of hij... Uh, ja, die was volgens mij een e-ask. Dat ging over... Het is al even gevallen. Uh, het werken met uh, Supernova en iTunes. Uh, ik heb dat uh, uh, gisteren op het werk nog even tijd voor gehad om dat uit te testen. Maar jij zei het al, dat is gewoon niet mogelijk. Uh, Supernova en iTunes die lusten elkaar echt helemaal niet. Dus uh, uh, Volgens mij gaf jij dat inderdaad al aan, dat die hele structuur... Dus, uh, ...die keuze die je moet maken tussen muziek, uh, podcast, uh, uh, uh, beltonen en zo... ...dat lijstje, dat wordt helemaal niet gezien. Dus je, je, kunt er, je kunt er echt helemaal niets mee. Maar dan ook werkelijk helemaal niks, want ik gebruik Supernova 1158... En uh, hij doet uh, gewoon niks. Hij blijft ergens boven in de menubalk hangen. Je kunt peilen en tappen tot je naar ons weegt, maar er gebeurt echt niets. Dat geldt ook voor ZoomText trouwens. Welke versie is dat van ZoomText? 9.1.33. En ik heeft nu 10 voor mij aangevraagd, dus misschien is dat dan anders. Maar dat horen jullie dan. Oké, okay, dat is zeer apart, want ik had namelijk gisteren een cliënt... Uh, uh, op, uh, met uh, uh, iPhone-training, op iPhone-training. En die had haar laptop bij zich met ZoomText. En die had er geen problemen mee. Die kon uh, precies doen wat ze wilde. Dus ik zal dat nog even aan haar vragen. welke versie zij heeft. want ze komt van de week weer. En dan kom ik daar even op terug. Gebruikte zij de muis op deze. alles met. Uh, met pijltjes Tom? Nee, zij gebruikte de vergroting van ZoomText. Ja, ik denk dat er net bedoeld werd dat de spraak gewoon helemaal niks deed of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd? Ik denk als je nog wat ziet, en zij ziet misschien iets meer dan ik, dat je dan met de muis nog iets kan aanklikken. En als je, dat wat minder is, dan wordt het wat moeizamer, denk ik. Ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje bekend van Zoomtekst. Dat het een uh, mooi vergrotingspakket is, waar de spraakondersteuning gewoon een beetje minder is als van andere pakketten. En zeker voor uh, iTunes, maar ook bijvoorbeeld voor internet, ...is het eigenlijk uh, alleen al mogelijk als je de muis een beetje in ieder geval kunt gebruiken. Oké, okay, Tom gaat verder met dat uh, toch nog even na te vragen. Even kijken, zijn er andere dingen die uh, met iTunes te maken hebben? Het is overigens wel heel erg jammer dat het met Supernova niet, uh, niet gaat. Uh, uiteraard kan natuurlijk iedereen NVDA daarvoor gebruiken. En als je uh, wil wisselen tussen Supernova en NVDA... Dan zou ik een bureaublad-icon maken wat NVDA heeft. Dan geef je Alt-Enter. En dan kom je in de eigenschappen van dat bureaublad-item. Dan tap je door naar sneltoets. En dan kun je een sneltoets indrukken. Ctrl-Alt-N of iets dergelijks. Of Ctrl-N. Er zijn verschillende mogelijkheden daar. Ja. Tap je door naar OK. En dan uh, geef je Enter of spaatsie. En dan kun je met Ctrl-Alt-N NVDA starten. Het stoppen van Supernova... Uh, dat kan waarschijnlijk op honderd manieren, wat ik meestal doe is, ik geef ctrl-spatie, dan kom ik in het regelpaneel, dan geef je alt-f4, dan vraagt je of die Supernova moet stoppen, met de keuze staat of ja, dan geef je een spatie, dan is Supernova weg en kun je met ctrl-alt-n en vda starten. En die gedraagt zich, vind ik, heel keurig binnen iTunes en dat geldt overigens ook voor JAWS, daar werkt dat ook redelijk soepel. Uh, zolang je niet in de App Store wilt werken en zolang je niet al te veel verwacht van het braille. Ik denk dat met name de tekstwiz-functie van, NVDA, van uh, iTunes gewoon niet goed ondersteund wordt door JAWS. Want in braille maakt hij er echt, vind ik, wel een rommeltje van. Nou gebruik ik hier JAWS 10. Het kan zijn dat dat voor nieuwere JAWS een beter is. Maar niet dat ik weet. Weet jij dat, Tom? Nee, dat maakt helemaal geen... Uh... Geen bal uit. Uh, zelfs JAWS13 doet het niet goed, maar ik vermoed, ik weet niet wie die scripts voor iTunes heeft gebakken, de JAWS scripts... ...dat uh, daar alleen maar rekening mee uh, gehouden is, dat hij uh, dat moet kletsen en uh, er zitten in de scripts ook helemaal niets uh, als het om braaien gaat. Maar ik zie dat Henk ook online is en Henk is onze expert wat dat er gaat. Dus Henk, wil jij daar iets over kwijt? Sorry dat ik eerst even inbreek. Ik ben net ingelogd op mijn PC. Je moet nou voor, sinds uh, enige dagen moet je nou een of andere plugin installeren... Uh, ik begrijp dat mijn vraag net beantwoord is over uh, dat Supernova niet werkt met iTunes. Want ik heb het duidelijk uh, in de mail. Ja, uh, dat klopt, Robert. Kort en krachtig Supernova werkt dus inderdaad uh, voor geen meter met iTunes. Oh, dat is slecht. Dat is echt slecht, maar ik begrijp dus dat ik dan me met mijn voertuig gewoon mijn NVDA aan de slag moet. Ja, klopt. Um, volgens mij trouwens installeert NVDA zelf die hotkey al. Dus als je NVDA installeert heb je al um, Ctrl-Alt N. Um, en wat Jaws betreft, heb ik ook nog nooit breien gezien in iTunes, um, maar de pc waar ik iTunes op heb, heb ik ook geen breien leesregel aanhangen, dus ik heb dat ook nog nooit geprobeerd. Je, je ziet dus echt heel weinig. Ik heb wel gemerkt dat als ik, ik wilde dat laatst toch eens proberen, in, de, in iTunes in de store iets wil doen. Want ik wilde de updates pakken. Dan kun je wel iets met Braille met de aanraakschakelaars. Maar het, het ziet er dus echt helemaal niet uit. Je kan net zo goed je leesregel even in een hoek zetten als je met iTunes werkt. Het moet helemaal met spraak. Oké, okay, uh, dit lijkt mij wel voldoende behandeld. Als er nog vragen over zijn, dan zien we die wel terugkomen op uh, iOS, Gaan we door met het volgende onderwerp, nummer 2. Zijn er nog vragen hier in de chatroom waar we wat mee moeten of kunnen? Nou, dat lijkt me duidelijk dat die er niet zijn. Gelukkig, dan gaat het, dan gaat het goed met het iPhone-gebruik. Nummer 3. Zijn er nog tips, tricks, rare dingen, leuke dingen die mensen uh, gevonden hebben of tegengekomen zijn? Ik heb er zelf in ieder geval eentje. Misschien dat die al heel erg bekend is. Um, ik had laatst een scherm waar ik gewoon echt niet uitkwam. Daar stonden wat vage knoppen en andere dingen op. Je kunt als je je home-toets vasthoudt en een tikje op je vergrendeltoets geeft, maak je een foto van het scherm en die komt gewoon bij je foto's in de fotorol, dan wordt het de laatste foto. Die kun je dubbeltikken, dan gaat de foto open, daar heb je er nog niet zoveel aan, maar je kunt de foto delen en dan kun je hem per e-mail versturen aan iemand die gewoon kan kijken en misschien wat zinnigs over dat scherm kan zeggen. Het had mij van de week geholpen, dus daar was ik uh, erg blij mee. En ik heb ook nog wel een weetje wat Daniel laatst vertelde... ...dat je twee keer je hoofdtoetsen indrukt... ...en dan heb je onderin bij je ontgrendeld toets een camera knopje. Dat zit nou ook bij één hoofdknop indrukken... ...namelijk in de nieuwe iOS uh, firmware update. En uh, daar, daar zit ook nog in dat je nu tegenwoordig in je fotostream... ...dat is een, uh, de iCloud versie van je, uh, van je filmrol... ...dat je daar tegenwoordig ook je voortje uit kan halen. Want dat kon eerst niet en dat was wel lastig. Ja, en uh, wat ik ontdekt heb... ...maar ik, nu weet ik niet of dat, dat standaard erin zat of zo... ...maar als je nu met de 5.1 jouw uh, iPhone opstart... ...en je tikt dan... ...dan uh, krijg je de play en de, snop, uh, en de stopknop... En, ...en van die toestanden... Maar nu weet ik niet of dat aan de 5.1 is. Omdat ik dat gewoon eens, gewoon eens wou testen. Van kijk, uh, we starten hem op en we dubbel tikken hem. Dus voor het ontgrendelen. En dan uh, zie je dat uh, de player naar boven komt. Maar ik, vermoed, ik weet niet of dat, dat echt met de uh, 5.1 te maken heeft. Maar het viel wel op. Dus wel een leuke tip voor uh, ik die. Nee, dat was voorheen al. Uh, als je twee keer jongstuurs drukte bij de vorige breed. Uh, van uh, iOS 5. Maar nu bij de nieuwe firmware hoef je niet meer twee keer te drukken voor die uh, camera knap. Maar misschien nog wel twee keer inderdaad voor uh, de stop, play en pause doet. Mag ik daar nog even iets over vragen? Ik sinds kort, uh, als ik mijn uh, iPhone ontgrendel, dan krijg ik een melding maak een foto. Dat heeft waarschijnlijk dus met die update te maken. Ik ben helemaal niet van plan om een foto te maken. Kan je daar ook van afkomen? Ik denk niet dat je daarvan af kan komen. Het is alleen als je gewoon per structuur eenmaal gaat naar de ontgrendelknop. en dan nog eens een keertje verder, dan komt die inderdaad door de cameraknop. Maar ik denk niet dat je die weg kan halen. Maar heb je daar last van? Oh, ik vind het een on. Ik maak nooit foto's, dus ik vind die nodig. Ik denk dat Apple dat juist onder een van de fietsers wil scharen. Dus ik denk dat ze daar zo trots op zijn dat je dat inderdaad echt niet uit kunt zetten. Tenminste, ik heb het nog nooit ergens gezien dat je het uit kon zetten. Oké, okay, nou eerst zag ik het nooit en sinds deze week zie ik het wel. Dus dan denk ik, er gaat mijn belletje rinkelen van dan heeft dat met die update iets uh, van doen, denk ik dan. Ik nog niet wist. Ja, wat ik ook nog uh, leuk vind eigenlijk. Uh, ik weet niet of dat het jullie opgevallen is met de 5.1. Maar de webpagina's starten enorm veel vlugger op. Vroeger moest je soms ja, een halve seconde wachten of zoiets. En uh, nu, nu, ja vliegt hij er doorheen. Nog even reactie Aad op jouw uh, vraag. Volgens mij wordt een uh, software update niet automatisch geïnstalleerd. Daar moet je echt voor kiezen. Dus jij zit als het goed is nog steeds op 5.01 en niet op 5.1. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik sprak van de week Astrid Veldman. <coughs> ook hier aanwezig, geloof ik. En die had ook zoiets van. Hè? Hij is aan het lopen. Dat is raar. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Dus misschien dat je toch wel ongewild uh, dat ding op meerdere manieren aan het starten kunt krijgen. Of dat hij gewoon geheimzinnig uh, zelf gaat starten. Hoewel ik dat, me dat laatste eigenlijk niet voor kan stellen. Want dat hoort eigenlijk gewoon niet. Het enige wat ik me kan bedenken is dat het gebeurt wanneer je hem aan de computer hangt en iTunes start. En als daar iets automatisch staat, eh, want iTunes kent natuurlijk ook vele opties, dat dat dan gebeurt. Maar als je dat niet doet, je iPhone doet dat zeker niet automatisch. Want het is een update van 180 MB en die wil sowieso wifi hebben om dat te doen. En uh, ook nog aan de stroom hangen, want anders doet, gaat hij echt niet updaten. Dus de enige reden uh, uh, of de enige situatie waarin ik me kan voorstellen dat het gebeurt is, wanneer je hem aan de PC hebt hangen. Nou ja, hij vroeg van de week, uh, en ik had iemand met ogen erbij van, uh, of ik wilde updaten. Dus ik neem even aan dat hij toen naar 5.1 is geüpdate. Maar ik zal het nakijken. Brengt ons een beetje naar het volgende ding wat mij betreft. Zijn er nog andere leuke wetenswaardige dingen over 5.1? Ik heb zelf nog niet geüpdate. Ik had dat gisteren eigenlijk willen doen. Toen is dat doorgeschoven naar vanmorgen, maar ik had zoiets van: Nou, laat ik dat nou niet doen vlak voor zo'n vragenuur. Want dat is bijna het kwaad verzoeken dat hij dan raar gaat doen. Dat wou ik echt niet als ik hem straks nodig heb. Maar zijn er anderen die leuke dingen hebben gezien? Naast wat uh, Daniel al gemeld heeft. Gemeld heeft? Nee, wat ik ook nog wou zeggen, dat is: uh, Nu was ik zo blij sinds dat de iPhone, uh, de nieuwe iPhone 4S er is. Uh, ...waar ik was ik zo blij dat ik ge eigenlijk geen computer meer nodig had... ...en we hebben hier een iPhone en we hebben hier een iPad... ...en uh, ik moet wel zeggen dat de update vlekkeloos is verlopen... ...we hebben niks moeten doen eigenlijk... Uh, ...ik zou zeggen bravo, want nu kan eigenlijk iedereen met een gerust hart... ...zijn iPhone of zijn iPad kopen... Uh, ...zonder dat die, ja zoals vroeger, je moest synchroniseren... ...je moest dit, je moest dat... ...nu lopen toch in feite echt... Allee, hier in ons geval toch perfect zonder, ja, zonder poespas, hè. Dat vind ik toch wel de moeite waard om het te zeggen. En daar ben ik helemaal met je eens. We hebben hier gisteravond twee iPhones uh, tegelijk laten updaten. Uh, daaruit bleek uh, duidelijk dat de iPhone 4S toch echt wel een uh, snellere processor heeft dan de 4. Uh, en dat uh, voice-over uh, uh, vertelt ook uh, wat, je, wat er allemaal gebeurt. Uh, het duurt ook wel even voordat het zover is, maar... Uh, alles is er nog in je iPhone, zelfs de apps die, in de, uh, die nog in de, uh, de kiezen stonden, die staan er ook nog steeds. Het, het is echt uh, uh, ik kan me helemaal bij jouw woorden aansluiten, Daniel. Nou, ik ook. Uh, de enige teleurstelling die mij uh, bereid is, is het feit dat uh, met 5.1 nog steeds de HQ-stem niet op de iPad geïnstalleerd wordt. Nee, ik was net even snel in het voiceover voor hem aan het kijken. En daar zag ik ook al mensen die zeer teleurgesteld waren. Dit is inderdaad jammer. Uh, heb jij hem ook al een nacht uh, aan de stroom en op uh, wifi en zo gehad, Ruud, om het uit te proberen? Nee, dat niet. Kan ik vannacht best eens even doen. Maar ik verwacht er weinig van. Hij stond zeker niet bij de updates die er gedaan zijn in 5.10. Ik uh, kan het vertellen, want Ruud en ik waren het die in het forum uh, gedebatteerd hebben zojuist, uh, dat het uh, nog geen nacht, maar daarna heeft hij wel een paar uur aan de stroom gehangen. En dat heeft hem nog niet uh, tot leven gewekt, die HQ-voice. Uh, die, uh, uh, nou schreef ik ook al in het forum, meestal staat voice-over uit op de betreffende iPad. Ik uh, wil hem best eens een keer een nachtje met ingeschakelde voice-over aan het stroomnet uh, laten hangen. Eens kijken of die dan uh, iets gaat doen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het huid, ik verwacht er weinig van. Oké, okay, het enige wat ik eventueel nog kan aandragen is dat uh, je in ieder geval, als je dat gedaan hebt, toch even in uh, de voice-over opties moet kijken of daar uh, de keuze... Uh, uh, uh, compacte stem uh, uh, er is en of, of je hem daar eventueel kunt aantikken of dat verschil uitmaakt. Want hij hoeft niet echt automatisch ineens uh, de HQ-stem aan, uh, aan te zetten. Nou, die optie was er al sinds jaar en dag en die heb ik dus ook vandaag meerdere malen aan en uitgevinkt om eens te kijken of dat misschien nog een of ander beetje omgooide waardoor het ineens toch zou gaan werken, maar helaas niets van dat al. Nee, dat klopt helemaal. Maar goed, het is bijna Pasen, dus misschien staat hij nog eens een keer waarlijk op. Wie zal het zeggen? Ik zal dit eens uh, richting Apple gooien. Eens kijken of ze daar wat uh, zinnigs over kunnen zeggen. Ik zie volgens mij niet eens het verschil of ik uh, bij mijn instellingen, daar staat er uh, high quality stem of zo, of uh, compacte stem. En die staat dan ingeschakeld of uitgeschakeld. Waarschijnlijk hoor ik het verschil wel tussen die aq stem en niet, maar ik weet nou eigenlijk niet goed uh, of ik hem nou aan heb staan of niet. Dus uh, moet je de compacte stem wel ingeschakeld hebben of juist niet? Nee, je moet hem niet ingeschakeld hebben. Dan gaat hij op de HQ-stem en het, het verschil is duidelijk hoorbaar. Is dat een phone of een iPad waar je het over hebt? Nee, dat is de iPhone. En ik ben, trouwens in die uh, nieuwe uh, ios firmware merk ik dat mijn 4S ook wat sneller is qua batterij. Want dat was altijd nog wel een probleem. Dus de batterij die uh, duur, die uh, gaat ook uh, langer mee bij de 4S. Met de nieuwe firmware van iOS. Dat was ook een van de dingen die in de release note stonden, dat de uh, batterijproblemen waren opgelost. waren opgelost. Ja, dat viel mij ook op eigenlijk. Ik deed ineens wat uh, langer met de A. Oké, okay, nou dat zou mooi zijn als dat echt uh, nu is. Het, het gerucht is er eerder geweest. Wat ik overigens wel heel raar vind, uh, en dat hoor je vaker, toen de iPhone 4 uh, op de markt kwam, begonnen ze ontzettend te zeuren over die antenne die niet goed was. En je hoort daar nu eigenlijk helemaal niemand meer over. Dus misschien dat het toch met hoesjes opgelost is, ik, ik weet het niet, maar ik vind het altijd wel merkwaardig. Gezien de tijd wil ik even door naar het volgende item. En dat is wat mij betreft echt met een stuk over uh, Apple TV. Het is altijd het laatste moment hier. Denk ik denk, ik moet iets doen en dan... Nou ja, dan is het al bijna, bijna vrijdag, sterker nog. Het is al vrijdag. We gaan het hebben over Apple TV. En Apple TV is een, uh, een erg leuk ding. Het goedkoopste wat Apple maakt. Als het gaat om de devices, hè? De, de, de iPod, de iPad en de nou ja, iPhone en allerlei andere computers. Dus um, wat dat betreft uh, kan je er nog eens over denken. 120 euro kost die, inclusief BTW. Maar misschien moet je even wachten. Want... Uh, ik zat te kijken naar de, de show die Apple gaf gisteren eergisteren en daarin vertelden ze dat er een nieuwe Apple TV uitkomt, 1080p. Dat is een, uh, een resolutie die ze gebruiken voor, uh, voor HD en uh, nou ja, dat schijnt er nog leuker en lekkerder uit te zien en ze hebben een hoop veranderd. Dus het is misschien de moeite waard om even te wachten uh, tot hij er is en daar een heel blij mens van te worden. Apple TV is niet groot. 10 centimeter in het vierkant hebben we het wel gehad. Gewoon uh, een, een decimeter, dus een soort blok. Als je de Mac mini kent, hij lijkt erop. Hij is alleen een beetje kleiner. Wat heeft hij? Aan de voorkant niks. Misschien een lampje, maar dat weet ik niet. Uiteraard is er een Apple-logo ergens uh, beneden. <laughs> dat is grappig. Uh, achterkant aansluitingen. Wat hebben we? Uh, er is een kabel voor internet, dus UTP. Glasvezel voor optisch uit, een uh, HDMI uiteraard om je tv aan te sturen en een voeding. En ergens zit nog een heel klein kabeltje waarmee je onderhoud kunt plegen via een micro-USB. Meer is het niet, maar uh, intern is het leuk. Apple TV linkt je uh, computer, je iPhone en zichzelf aan elkaar. En als je meer computers en iPhones hebt, nou ja, join the club zou ik zeggen. Want daar is je goed in. Apple TV kan namelijk iets wat uh, zonder dat ding niet kan. En dat is thuisdeling. De Mac die ik hier heb, zit op de Apple ID. En uh, dat is ook de iPhone en de Apple TV. Die stel je daarop in. En wat je dan kan doen, is middels je Apple TV alles benaderen... ...wat op je computer of je iPhone staat. Dus ik kan uh, foto's kijken. Ik kan muziek luisteren. Ik kan via mijn iPhone uitzending gemist in daar een programma halen en dan op Airplay klikken en dan zeggen, nou, ik wil dat je het via de tv en het geluid stuurt. En dan wordt de beleving opeens wel een stuk interessanter. Verlanglijst 3 van 7. Populairste films, 2 van 7. Disney, 1 van 5. Verfilmde boeken, films in originele films in het Nederlands, 4 van 5. Films in het Nederlands? Wat hebben we dan? In films in het Nederlands. De bende van ons, 1 van 42. De bende van ons? 1000, ja, 2 twee van 2, gooiste vrouwen. 3 van 42? Nou. Ja, de Bende van Os. 1 van 2. Speel af. Knop. De Bende van, van Os kun je afspelen. Voeg toe aan verlanglijst. Je kan maar in je verlanglijst toevoegen, dan zou je hem kunnen kopen. Ja, knop. Je drie kan van hem drie. huren. Dat heb ik al gedaan. Nu, ja, knop. Wie van 3. En meer is er niet? In films in het Nederlands. Maar drie van 42. We hebben natuurlijk nog een andere optie. 1000, ja, 2 van 2. Dat is een andere film. Tweede, knop. En dan Eén kan je hem van vrede afspelen. En de trailer is, is leuk. Hij wil regisseur worden en is al volop bezig met filmen. Hij vraagt de Osma Rijn om mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij mag echter niet te weten komen dat hij thuis af en toe een pakram al Hij zet alles op alles om zijn blauwe plekken verborgen te houden, maar mis daardoor zijn eigen verjaardag. Even luisteren hoe die klinkt. Ja, dat je oh, het is wat kom eens hier kom, kom, kom, in de kamer. Don't try this at home. tussen de tijd dat je hem hoorde spelen en uh, mij hoorde vertellen, even kijken hoe die klinkt, was die ook al geladen. Dus dat doet hij snel. Laten we het even heel simpel doen. Als ik in de mediamap ga, dan kan ik naar uitzending gemist. En daar kan ik een programma zoeken op titel. Populair maar groot. Nou, dan bekijken we jong. En je hoort hem al. En naast volume, links... Er zit AirPlay. En dan gaan we naar Apple TV. En dan is de bedoeling dat hij hem laat en dat hij hem dan via Apple TV gaat spelen. Nou, kijk ik even. Ja hoor. Haha. En voor al die Ik kan even het menu van Apple TV doornemen. Uh, films hebben we, muziek, muziek. Computers. computers, instellingen. In instellingen. instellingen kun je een aantal dingen doen. Algemeen, daarin uh, zet je de taal aan, voice-over aan, uh, je tijd. Ik vind dat is het mooiste. Op audio en video uh, bepaal je hoe de, de HD-kwaliteit is, of dit dat automatisch doet. En uh, ook uh, het geluid qua en zo Airplay, heel belangrijk. Uh, micro, uh, iPhone en computer worden daarmee gekoppeld. Computers, nou in dit geval is dat mijn Macintosh. En nu. als je klaar bent met uh, je Apple TV, dan doe je nu en dan uh, stopt hij ermee. We willen naar computers. We gaan even iets zoeken. En ik zoek maar het toetsenbord en het toetsenbord van de, van de afstandsbediening is uh, grappig. Dat is namelijk een, een soort ovaaltje met in het midden een ok knop. En je hebt een aantal letters in groepen. Uh, ik wil zoeken naar flashlight. Dus ik zit nu bij de A. En ik moet naar de F, dus een paar keer naar rechts. klop. Twaalf onderdeel gevonden. Ik F, klop. Zeven F, onderdeel gevonden. Nou, hij zegt er nu al zeven gevonden te hebben. F, F, F, het probleem is dat ik nu naar die gevonden moet. Nou, En inderdaad, flashlight wil ik. Daar wil ik wel even wat van horen. Dus als ik die heb gevonden, dan doe ik oké. Okay. Dan gaat hij downloaden. En dan gaat hij hem spelen. Het is een beetje omslachtig. Uh, er is ook een remote om je Apple TV te besturen. En die remote, dat is je iPhone. Die applicatie kun je gratis downloaden. Het is even wennen, want uh, sommige dingen werken totaal anders... dan je van de iPhone gewend bent om iets bijvoorbeeld te stoppen en te starten. Uh, druk je twee keer met één vinger, maar de laatste keer hou je vast. Een tijdje. En dan, nou ja, dat, dat is het gebaar. En in plaats van uh, wegen moet je slepen. Nou, dat, dat zijn dingen die uh, je allemaal in de helpmenu's kunt terugvinden. Uh, maar het is wel heel leuk... Ik moet eerlijk zeggen dat uh, de Apple TV uh, ook vooral voor mijn kinderen erg prettig is. Er valt een hoop te kijken uh, of dat nou uh, films zijn die we huren of uh, uitzendingen gemist. Het maakt het uh, qua beleving een stuk leuker. En uh, als het gaat om dingen uh, lekkerder kunnen luisteren dan je bijvoorbeeld op je computer vanwege de speakers of je iPhone kan, dan word je ook blij, want uh, wat je aan geluid hebt hang je eraan, mits je SPDIF hebt, uh, moet je even nakijken. Maar er zijn ook converters voor, dus je kan ook van digitaal naar analoog en op een andere manier werken. Kortom, Apple TV vind ik een aanrader. Als je hem wilt hebben, wacht nog een weekje, want dan is de nieuwe uit. Dan kun je 1080p kijken, dat is een hogere definitie in beeld. En ze hebben nog wat andere leuke dingen veranderd. Daarvoor verwijs ik je naar de keynote van Apple, waar het allemaal wordt beschreven. Oké, okay, dankjewel. Ik vond het een leuk verhaal. Uh, en ik vind het ook een hele nieuwe manier van dingen besturen. En dat vind ik natuurlijk altijd erg grappig. Uh, wat je met die Apple TV ook kunt... wat wij gisteravond hebben gedaan... we hebben een cursus gegeven binnen Bartimaeus... voor een aantal ziende mensen... Uh, in het omgaan met een iPad. En um, daar kwam onder andere... Uh, hadden we een heel erg groot scherm... echt zo'n anderhalve meter doorsneding... En daar konden we dus gewoon met een iPad presenteren op dat grote scherm. Je liep gewoon met die iPad rond. En je kon gewoon heen en weer vegen, dubbeltikken, uh, zaken openen, sluiten, cetera. Dus alles wat je op die iPad deed, werd op dat grote scherm weergegeven. En dat is dan een stuk duidelijker dan dat dat op een iPad je moet laten zien. En dat verliep uh, allemaal heel erg soepel. Het was ook niet haperend of zo. Je zette het gewoon aan en dat deed het gewoon. Dus ik uh, kan jouw verhaal daar wel in ondersteunen, Egbert. Zijn er nog andere mensen die ook uh, Apple TV's hebben toevallig of daar uh, aan denken om daarmee te gaan spelen? Ik weet niet of die laatste vraag van mij was, maar die heb ik niet helemaal uh, gevolgd. Nee, uh, Dirk vroeg of er nog meer mensen waren die uh, uh, um, ermee wilden gaan spelen. Uh, dit verhaal van Egbert heeft mij wel uh, lekker gemaakt, moet ik zeggen. Het klinkt erg leuk. Um, nog één vraag had ik over de Apple TV. Uh, stel dat je hem alleen voor audio-airplay wil gebruiken, uh, heeft hij ook uh, de mogelijkheid om hem gewoon via de bekende tulpjes de Kinch pluggen aan te sluiten op een uh, versterker? Uh, uh, nee, dat heeft hij niet. Maar er zijn wel uh, converters van SPDIF. Ik heb bijvoorbeeld dat geluidskaartje hier, weet je wel, van 25 euro van Beringer. Daar zit ook SPDIF in. Dus die manier kan je er ook weer uit. Dat is helemaal niet verkeerd. En uh, hè, dat is een optie. Dan kan je er met tulp weer uit. Dus dat zou kunnen. En ik heb ook nog iets, uh, iets, iets liggen uit mijn tijd van uh, die radioautomatisering. Waar je ook uh, SPDF in of SPDF uit kan. Dus het bestaat. Maar ik denk ook dat ze het vanwege het, het klein houden hebben gedaan. Er is uh, optisch uit. En dat is het. Uh, ja, en dat werkt. Maar uh, via een omweg kan het absoluut. Hoe duur was de uh, Apple TV ook alweer? Uh, uh, hij kost met BTW 120 euro. Dat is de prijs van de oude en ook de prijs van de nieuwe. En uh, dit komt bij iFactors vandaan. De Apple Store heeft hem ook. Maar uh, als je naar iFactors of iCenter gaat, dan kunnen ze hem voor je instellen. Voor ze over te inzetten en uh, je Apple ID en nou ja, al dat soort dingen. En dat is handig, dat hoef je thuis niet te doen. Want zoeken met de afstandsbediening van uh, een Apple TV is niet leuk. Het kan wel, maar je wordt niet heel vrouw. En zou de slechtziende bijvoorbeeld de, de iPhone en de iPad in het groot kunnen zien? Ik uh, je denkt maar, uh, ja, in plaats van een, een onder je tv-leesloepen te leggen, dat, dat je... Je uh, mails via jouw tv-scherm zou kunnen zien. Zou dat kunnen? Ja, dat kan als in feite die presentatie stond die wij uh, gisteren gebruikt hebben. Ja, ik heb het zelf nooit geprobeerd. Uh, ik kom niet verder dan fotostream, muziek en allerlei andere leuke dingen. Uh, audiobooks, podcasts, maakt niet uit wat je doet. Zolang het audio of video is, dan eet hij dat. Uh, het zou kunnen dat de iPad de presentatiemode heeft. Want zover ben ik niet gegaan. Maar... Uh, nou, een kwestie van eens uitproberen, denk ik. Uh, en uh, Tom, het is ook de bedoeling dat je blij wordt van, uh, uh, van, van dit soort dingen. Ja, nee, dat is mooi dat het, dat het gelukt is. Het kan ook met een iPhone uh, 4, met een 3GS gaat het niet. Maar vanaf een 4 kun je inderdaad uh, met Airplay werken en met die presentatiemodus. Als je daar meer van wil weten, Daniel, moet je volgende week even aan Nancy vragen. Die uh, heeft dat hele spul ingesteld en, uh, en opgezet. Okay. Ja, dan wordt dat de nieuwe, uh, nieuwe op mijn verlangenlijstje. Oké, okay, er komt via de chat een vraag binnen van Kimper. Uh, wat het verschil is tussen uh, uh, films bekijken via uh, de kabel en via uh, Apple TV Airplay. Uh, ik weet niet precies, uh, Kimper, wat je daarmee bedoelt. Maar ik denk dat het. Uh, ja. Uh, nee, ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt misschien kun je nog even wat duidelijker zijn en misschien als iemand anders het snapt Egbert wil jij even een antwoord op geven nou ik kan wel iets bedenken uh, Ziggo en UPC hebben natuurlijk film on demand en dat is een service en Apple TV heeft zijn eigen ding uh, en bij elke update staan er weer nieuwe films en ik, ik neem aan dat je uh, dat er verschil is op het moment dat je bij Apple TV een film huurt... heb je 30 dagen om hem te gaan kijken... en 48 uur om hem te kijken zodra je begonnen bent. Ik weet niet hoe dat is uh, bij on-demand. Het kan ook zijn dat er prijsverschillen zijn. Um, ik werk hier met wifi via koper. Ik bedoel, het is gewoon internetlijntje door de grond. En dat is maximaal 14 mbit. En dat gaat goed. Als die film in loopt, dan doet die het ook. En dan maakt het niet meer uit of de mailtjes binnenkomen... of dat je iPhone uh, op Skype loopt of zo. Dat is niet zo spannend, dat kan allemaal... Dus dat is het probleem niet. Uh, je zou het echt naast elkaar moeten leggen. Maar ik heb wel uh, de indruk dat Apple TV concurrerend is. Dus uh, dat het wel doet wat het moet doen. Ik weet niet hoe het met het aanbod is, maar het wordt wel steeds groter. Toen ze begonnen hadden ze twee Nederlandse films en dat zijn er nu 42. En als je naar de Amerikaanse of de Engelstalige kijkt of films met ondertiteling of uh, verschillende boeken en zo. Het worden steeds meer categorieën. Uh, dus voor mensen die graag kijken, ook steeds interessanter. En hoe zit het dan als je bijvoorbeeld alleen maar een uh, iPhone hebt? Kun je dan ook zeggen van ik uh, via de iPhone, via de Apple TV speel ik films af op de televisie? Of uh, laat ik uh, spullen horen via de audio installatie? Ja, dat kan. Op het moment dat je op je iPhone iets start, dan kun je via Airplay je Apple TV activeren. Nee, bijvoorbeeld de uitzending gemist uh, of YouTube of een audioboek of een filmpje maakt niet uit. Als het uh, video is, dan, uh, dan eet hij dat. Dus dat kan. Even uh, uh, kort samengevat, echt Egbe, uh, om even, dus gebruik via download. Oké, okay, dan kom wacht even, even, Er komt nog wat via de voice chat binnen, via de chat binnen. Uh, even samenvattend, uh, als je dus beschikt over een iPhone, wifi netwerk. ...Apple TV en een apparaat waarop je hem kan aansluiten... ...TV of wat dan ook... ...dan kun je dus inderdaad alles gewoon draadloos streamen... Uh, ...bediend door je iPhone... Uh, uh, ...naar uh, je audio-installatie... Uh, uh, ...zeg maar, en TV. Dat is dus eigenlijk alles wat je nodig hebt. Je iPhone, je wifi... ...natuurlijk een, een Apple ID en de Apple TV. Ja, klopt. Uh, ik denk ook dat hij trouwens met Windows-computers werkt... Dat moet ik binnenkort eens even testen, want ik heb er geen meer, maar uh, ik ga wat lenen. En als je dat in thuisdeling kan zetten in iTunes, zal die het ook moeten doen. Dus uh, ja, een Apple TV, is, uh, er hoeft niet per se allemaal Apple te zijn, maar dat is natuurlijk wel handig. In elk geval is het compatible. En op die manier werkt het. Je tv moet wel uh, HD ready zijn, anders gaat het uh, niet goed komen. Ha, niet goed komen. En om hem aan te zetten, om hem om te activeren, heb je dan een speciaal appje nodig op je iPad of op je iPad. Uh, nee. De Apple TV werkt uit zichzelf. Uh, je moet even de voice over uh, laten activeren. Want die ga je niet vinden in instellingen. Dat zijn 14 rijen. En als je in de goede zit uh, moet je nog even zoeken. En je uh, Apple ID erin laten zetten. Dat is altijd handig. Ik bedoel, Het kan heus zelfstandig. Maar uh, die mensen worden ervoor betaald. En uh, dat vinden ze leuk. Uh, grappig. Um, je vroeg nog iets. De remote app is gewoon gratis te halen. Ehm... Uh, ...om je iPhone als afstandsbediening voor je, voor je Apple TV te gebruiken. Dus dat kan ook. En er was nog iets, maar daar ben ik eens mee even ontschoten. Oké, okay, ik denk dat Tom een goede samenvatting gegeven heeft... ...en echt met de vragen beantwoord. Heerlijk dank. Dan gaan we verder met het volgende verhaal. En dat is de ING-app. Dat ik even laten zien... ...omdat ik hem toch wel heel erg mooi en makkelijk begin te vinden. En ik me kan voorstellen dat heel veel mensen... Uh, niet meer op de ING site komen. Uh, en gewoon de, de betalingen en het overzicht gaan doen met hun uh, appje. Ik lok even de mic en dan kom ik eraan. Waar is de app? Dit ja, Bankier bankieren. heet hij. Ik doe hem dubbel tikken. Nou die hou ik even zacht als je vindt. Zo, dan praten we ook gewoon even erheen. Hoop ik dat, dat gelukt is. Ja, hij denkt van wel. Bovendien heb je een menuknop, een ingelogd afbeelding, rekeningen, betaalrekeningen, saldo. Naar van de velden N, of M, Dat is de naam van je rekening. Het is de bedoeling dat je een van je rekeningen dubbel tikt. Naar van de velden N, ...dan hoor je het rekeningnummer en het saldo wat erop staat. Dat is niet geheim. ...rekeningnummer 581682, 257,90 cent. Dus daar kun je het saldo direct opvragen. Als je een rekening geselecteerd hebt, zijn er wat opties bijgekomen. Je hebt een af- en bij. Daar kun je per dag komt er een soort uh, koptekstje... ...waaronder de af- en bijschrijvingen staan. 2, 4, af en bij schrijvingen, die worden nu af en bij Dat 1 van die streepjes, klop, klop, ingelogd, af en bij. Ik veeg nu naar rechts. Nieuw licht van 1, alarm, 1, oh. alarm, betaal rekeningen. op. HB 9 maart 2012, 0, 2, 4, Aldi, Slecht en min 113,14 cent. Dus dan zijn we boodschappenwezen doen voor een hele tijd, in beide aldi, dat moet af en toe gebeuren. En van de in euro 75 cent. Daar krijg je dus het hondenvoer, het kattenvoer en andere bende. Als je een betaling dubbel tikt. Af en bij terug details van de geselecteerde afhofbijschrijving. Krijg je details van die betaling. Log ingelogd details, betaalrekeningen. Zadom. ARB van de Ratum, 9 maart 2012. Bedrag in 79 euro tegen rekening. Dus hoe die betaald is? En daar komen de gebruikelijke cijfers die bij overschrijvingen horen. Dus dit geeft volgens mij een prima overzicht van uh, je af en bijschrijvingen. Hij doet, het, dacht ik, tot drie maanden in het verleden. Het is dus niet zoals met een rekening waar je ook nog archieven kunt raadplegen. Dat is op zich wel jammer, maar ik denk voor door, door dag, dag- en tijdgebruik dat het uh, ruim voldoende is. Af en bij, terugknop. Vanavond in Bol. af en bij, rekeningen, terugknop. Ik ga terug naar rekeningen. Af en bij. Rekeningen, overzicht, hier worden uw rekeningen en saldo getoond. Maar... Dat wil hij altijd toch wel graag uitspreken. Um, naast dat je je af- en bijschrijving kunt controleren, kun je ook uh, geld overmaken. Dan zal ik een van mijn kinderen gelukkig maken met een euro. Af- en bij, overschrijven knop. Dat is de overschrijven knop. Die doe je dubbel tikken over te maken bedrag, overschrijven vul hier de gegevens in om een overschrijving te doen helaas houden ze zich hier niet helemaal aan de normale app standaard uh, ze hebben één tekstveld wat ze laten verhuizen over het scherm en dat tekstveld wat je daar invult um, dat is dan hetgeen wat je gedubbeltikt hebt dus ik ge ontvangen. geef nu over te maken bedrag als ik die dubbeltik geselecteerd het over te maken bedrag. Zeg ik geselecteerd het over te maken bedrag. En nu is het tekstveld het bedrag. En als ik straks ontvanger tik, Dan wordt de, ontvanger, het, de regel ontvanger wordt er geselecteerd. En dan is het tekstveld de naam van de ontvanger. En eventueel de rekeningnummer van het, de ontvanger. Ontvanger. Koptekst. Geselecteerd. Kijk de, de velden. Even kijken wat ze het, het tekstveld gelaten hebben. Deze doe ik tikken. Textveld. Hij wil nu niet bewerkbaar, bewerkbaar worden. Ja, nu is hij bewerkbaar. Dat zegt hij alleen niet. Een. Gereed. Nou, ik zal twee, twee euro overmaken. Dus dan doe ik de twee dubbeltikken. Vier. Twee. Oh, hij staat op linktypen. Moet ik hem gewoon loslaten. Nou. Tekstveld. Ontvangen. Komt tekst. Knop twee. Geselecteerd het over te maken bedrag, 2,00. No no. En dat doet hij een beetje raar. Ik ga veeg nog even verder naar links. Nou, Idee van de velden en slash of MVP haster wat ik zal doen. Dus in dit geval zet hij. de velden en slash. geselecteerd boven. Um, geselecteerd. Het over te maken bedrag, 2,00. No dus dan zet hij achter dat over te maken bedrag, zet hij die 2,0 no neer. Ik veeg nu naar rechts. Krijg je dus nog een keer twee. Ik veeg naar rechts. Clear button. Ja. Daar heb je een clear button. En dat is om het veld in één keer leeg te maken. En dan krijgt het ook weer focus. Dus dan kun je meteen even een nieuw bedrag intypen. Ik veeg naar rechts. Ontvangen. Complex. tekstveld. Nou. Ik doe de naam dubbeltikken. Textveld. Beweeg. Geselecteerd. Dan zegt hij nu geselecteerd naam. En nu wordt het tekstveld plotseling weer geschikt om een naam in te vullen. Adresboek. Oké. En daar hebben ze eindelijk in deze versie een adresboek uh, ingebouwd. Ik vind eigenlijk dat dat bij de eerste versie had moeten En ik snap ook niet waarom ze het niet hebben gedaan. Want je moest bij de eerste versie het rekeningnummer intypen. En ja, volgens mij is dat al een tijdje geleden dat ze dat deden. Dus ik dubbeltik adresboek. Belastingdienst. Belasting op, of hoofd, kent, ed of de ERG, ERG, Lokter, of Gebied, hoofdlek, hoofdlet, JV, hoofd, KB, hoofdlek, Landelijk, hoofdlek, MBC, Josma en mb BMVD, Velde, rekeningnummer. Dan ga ik Marjolein van der Velde 2 euro overmaken, die weet niet wat er overkomt. Ik doe haar naam dubbeltikken. Flowers, Rekeningen, terug, overschrijven. Vul hier de gegevens in om een overschrijving te doen. Nou, nu moet ik er heel eind zijn. Log, ingelogd, overschrijven, betaalrekeningen, rekeningen, saldo, hrb van de, het over te maken bedrag, 2,00, 2,00, ontvangen, context, mb, velding. velden, tekstnaam, mb, adresboek, knop, rekeningnummer, 87. 8, 8, 7, betalingskenmerk, accepteel. Nou, dan kun je betalingskenmerk invullen. Textveld, mededeling, verstuur. Je hebt een mededeling. Nou, ik zal hier gewoon gif van maken, maar dat hoef ik er niet bij te zetten, denk ik. Dat geloof ze wel. Ik dubbeltik op verstuur. Daar wilde u een pincode hebben. Waar ik voor het gemak even doorheen praat. Zo, hoppa. Dan komt u met het volgende scherm. Van betaalrekening AB van de velden, bedrag 2 euro. Ontvangen en van de. Af en bij, knop. En nu heeft hij hier meestal ook een OK-button. Okay Af en bij, Wat hij nu niet heeft, tuurlijk. Ontvangen MBMVD en van dus. de geselecteerd. Bedrag van betaalrekening, bedrag 2 Bevestiging. De opdracht is verstuurd. 9 maart 2012. Oh ja. Ik had dus wel de ok button gerubbeld. Dus de opdracht is verstuurd naar de bank. En uh, ik heb ook wel eens een foutmelding gehad dat het gewoon niet goed ging. Dat doet hij keurig. En op deze manier kun je dus denk ik redelijk makkelijk geld overmaken. Je gaat terug naar het menu. Uitloggen. En daar heb je een uitloggen-knop als je naar rechts veegt. Je hebt ook nog instellingen die u, doe ik nog even. Oep. Oh, Dubbel Dan hebben we het hele appje wel gehad. instellingen voor uw applicatie. Ik veeg naar rechts. Profiel. Mobiele pincode wijzigen. Je kunt je mobiele pincode wijzigen. Dat is ook nieuw in de, uh, deze versie. Mobiele pincode wijzigen. Maak een nieuwe pincode. Coptekst. context Knop. Geselecteerd. Mobiele pincode. Knop. Misschien scherm wijzigen Openen met mobiele pincode of menu. Koptekst. Daar kun je selecteren. Wat ze hier doen, dat is wel een beetje raar. Ze zetten de, de knoppen boven de kopteksten. Nu hoorde ik wat in mijn koplijke kijken of ik er nog. Ben ik eruit gehoord? Ik ben er niet uitgegooid. Hij heeft dus boven de... Ik geef even een klein stukje terug. Mobiele pincode wijzigen. Dus dat is de mobiele pincode wijzigen. Mobiele pincode wijzigen. Maak een nieuwe pincode aan. En dat is dus een kopje die onder de optie staat. Koptekst. Menu. Knop. Geselecteerd. Mobiele pincode. Knop. Begins vreemd wijzigen. Apropenen met mobiele pincode of menu. Koptekst. Daar kun je kiezen. Dus de, hierboven staat een menuknop of een mobiele pincode knop. Als je in de menuknop uh, dubbeltikt en je zegt dan opslaan. Dan betekent dat die eerst in het menu komt. En als je rekeningen kiest dat je dan je pincode in moet toetsen. Ik heb hem op pincode gestaan. Dat betekent zodra je de app dubbeltikt vraagt hij om de pincode. En kun je direct een rekening selecteren. Nou dat zijn de instellingen die hij heeft. Ik ga weer terug naar het menu. En ik ga uitloggen. uitloggen. U bent nu uitgelogd, Hij zegt, u bent nu uitgelogd. En het betaling is gedaan. Ik moet zeggen, ik vind het een, echt een hele mooie app geworden. Op dat ene stukje na waar ze uh, wat raar doen met die tekstvelden. Ja, ik, uh, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het een fantastische app. Zeker uh, deze nieuwe versie. Uh, er is er ook een, die overigens ook bankieren heet, dus ik heb de labels op mijn iPad maar even aangepast. Er is er ook een van de Rabobank, ik weet niet of je die kent, ziet er ietsjes anders uit, maar werkt ook Eigenlijk min of meer hetzelfde als deze ING. Ja, ik ken hem. Kunnen we ook wel eens een keer aandacht aan besteden, Dirk. Uh, ik, ik, ik moest even weg, uh, maar als ik jou goed begrepen heb, uh, zei jij van dat je het een beetje vreemd vond dat je hoort eerst de knop en daarna de koptekst. Is het niet zozeer een helptekstje wat eronder staat? Want je zit in de iPhone bijvoorbeeld ook wel. Dan zie je een knop staan en daaronder wordt er pas verteld of zo'n beetje verteld wat die knop doet. Ja, maar ze melden hem hier echt als koptekst volgens mij. En dat vind ik zo raar. Een beetje misdesign zelfs. Een koptekst hoort een koptekst te staan en daaronder hoort te staan wat die koptekst betrekking op heeft. En dat draaien ze hier om. Waarschijnlijk is het lettertype wat groter of wat mooier dat ze het daarom gedaan hebben. Maar hij wordt inderdaad bedoeld als een soort helptekst. Dat ben ik met je eens. Ik heb trouwens ING gevraagd toch de betaaldatum op te nemen... Want ik moest toevallig de WOZ betalen en die hoef ik pas 30 mei te betalen. Dus waarom zou ik het eerder doen? En dat zouden ze dus aanpassen. Nou, dat vind ik sowieso leuk bij uh, in appjesland. Als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met uh, programmeurs die Windows software maken. Die zijn veel onbenaderbaarder vaak dan die appjesdingen. Plus dat heel vaak in de app al een mogelijkheid zit om feedback te leveren. En... Um, ja, het een soort goede gewoonte is om op dat soort feedback te reageren. Ook grotere bedrijven, zelfs als ING, doen dat. Als jij bijvoorbeeld iets uh, wil toevoegen of uh, wil weten over de site van de ING. Nou, dat gaat je echt gewoon niet lukken. Uh, dan moet je echt met, met duizend man gaan schrijven. En dan willen ze er wel eens over denken om wat te gaan veranderen. En uh, binnen Apjesland uh, ligt dat gewoon wat makkelijker. En dat is voor ons natuurlijk wel, wel prettig. Maar ze maken die appjes natuurlijk ook niet al te mooi. Kijk, als je alle functionaliteit in een app stopt die ook in de site zit, dan krijg je geen hond meer op de site. En dat is denk ik ook niet helemaal hun bedoeling. Want uh, zo'n site, daar maken ze natuurlijk veel meer reclame op en hypotheek dit en lenen zus en uh, bloemen sturen aan die. En weet ik veel wat allemaal, gefeliciteerd en zo. Dus op zo'n site kunnen ze gewoon echt uitpakken met alle toeters en bellen. En dat doen ze binnen zo'n appje, doen ze dat niet. Um, dus ze willen ook gewoon zeker bezoekers op hun site houden. En we zijn onlangs bij ABN AMRO langs geweest voor een aantal dingen. En daar hadden ze dus, sinds dat die app uit is, uh, 30% minder bezoek op de site. En dat vonden ze aan de andere kant ook wel weer wat bezwaarlijk. Dus of ze nu alle functionaliteit van zo'n app gelijk gaan maken aan de site, dat denk ik niet eerlijk gezegd. De app. Oh, sorry hoor. Oh, ja, dit is een hele andere app. De vorige keer is uh, phone drive is toen uh, besproken. Maar ik heb de uh, free trial version daarvan. Maar volgens mij is die dan niet mogelijk, denk ik. Dat is misschien voor later orde. Want we hebben het nu nog over die, uh, die bankzaken. Ik gebruik uh, ook de Rabbank app. Ja, laten we die uh, phone drive even verder schuiven naar punt 8, wat er nog ter tafel komt. En gaan we nu verder met even kijken. iTunes verhaal van Tom. Um... Het derde deel en uh, met een deel over podcasts. waar iets niet wou en iets wel wou. Of wil je dat uh, doorschuiven, Tom? Ja, ik zie dat het al uh, over vieren is. Dus laten we dat sowieso maar even doorschuiven. Nou, dat geldt dan wat mij betreft ook voor punt 7. Je zit dan weer over vieren. Het is verschrikkelijk wat gaat die tijd hard. Um, en kunnen we doorstappen naar punt 8 van wat er nog ter tafel komt? Oké, okay, ik heb nog uh, zoals altijd een verrassing. Vorige keer of enkele weken geleden vroeg men naar een teksteditor voor op de iPhone of de iPad. Ik heb een hele goede gevonden, die noemt K.Write. En die, ja, die heeft enorm veel, uh, enorm veel extra mogelijkheden, ook qua delen, qua HTML, qua PDF. Uh, noem maar op, uh, ook uh, printen, airprinten, uh, voor mij wordt dat, denk ik, uh, de, de, ja. Uh, hij vertaalt ook de teksten direct in, uh, in, in alle mogelijke talen via googlen en zo. Um, je kan hem ook kopiëren, je kan hem twitteren, facebooken, alles zit daarin. Dus onthoud hem goed, K-Write, en vandaag zal ik het uh, op de site van mij drogen. Erop... Dat is een mooie. Is die helemaal voice-over toegankelijk, Daniel? Ja. Die is helemaal voice-over toegankelijk, uh, voor 99% denk ik. Ik, ja, ik heb nog niks tegengekomen dat niet toegankelijk is. Maar die is echt heel, heel, heel mooi, ik denk. En uh, de vrouw heeft het net bekeken, hij is nog gratis. Ik wou net zeggen, als rechtgeaarde Nederlander is natuurlijk de volgende vraag, wat kost die? En heeft hij een eigen opslagstructuur, uh, zoals doc of pages of pdf of dat soort dingen? Of ben je daar vrij in, uh, Daniel? ...oh, hij heeft zelfs HTML-mogelijkheden zo te zien... ...fpdf-mogelijkheden... Uh, ...ja, je kan hem... ...echt, je kan hem naar... Uh, ...hm, wat, wat, wat doen jullie nu altijd... Uh, je, ...je kan het op je server zetten... ...je kan het via... ...eh... Uh, um, drop, uh, ...dropbox, of hoe noemen jullie dat... Uh, ...je kan hem via Dropbox... Uh, ...je kan echt heel veel... Uh, ...je kan zelfs het lettertype veranderen... ...je kan de kleur van de letters veranderen... Uh, ja, hij doet, hij doet enorm veel. Het is wel een leuke, echt, uh, het heeft misschien lang geduurd eer ik geantwoord heb, maar als men een vraag stelt, dan onthoud ik die vraag meestal. En als er iets met pad kruist, dan uh, zeg ik het jullie wel. Oh, hartstikke mooi, ik ga hem zeker ophalen. Uh, want er zijn altijd wel wat rariteiten met, uh, met andere tekstwerkers die ook zelfs wel geld kosten. Ik zag van de week een leuke oplossing uh, voor het... Hernoemen van bestanden in pages, zo van onthoud waar het ding staat op het scherm. Zet je Voiceover uit, tik daar en zet je VoiceOver weer aan en dan kun je de naam wijzigen. <laughs> ik vond het leuk bedacht. Uh, ik weet niet wie het was, die noemde net phone drive. Dat was Robert volgens mij. Ja klopt, dat was ik. ik uh, Vorig jaar hebben we de betaalde versie even besproken. Toen heb ik uh, in mijn versie, die uh, gratis was, het geprobeerd, maar daar kwam ik niet uit. Dus misschien dat de gratis versie toch uh, minder toegankelijk is. En heb je het dan over phone drive op de iPhone of phone drive op de PC? Oh, ik dacht dat phone drive alleen op de iPhone ook beschikbaar was. Ja, phone drive op de iPhone. Die PC-versie heet phone disk. Tenminste, als je dat ding bedoelt waar je je iPhone... Uh... Als een soort usb stick kunt gebruiken. En allerlei bestanden kunt plaatsen en weghalen en zo. Ja, klopt. Die bedoel ik. Want daar kun je vrij diep, zelfs in de root, van je, van je iPhone kijken. Zonder dat die, uh, dacht ik tenminste, zonder dat die gejailbreakt is. Ja, klopt. Uh, maar wat vond jij niet toegankelijk aan die uh, phone-disk, uh, Robert? Ja, ik weet niet. Ik zag wat dingen als de root en ik zag een, een folder of zo. Maar uh, wat ik er nou mee pre precies moet doen, dat, dat was me niet duidelijk. Oké, okay, dan, dan praat je het over gebruiksvriendelijkheid of uh, toegankelijkheid. Uh, wat daar globaal het idee is. Ik kan even kijken of ik hem hier bij de hand heb en wat daarin staat. Uh, waar is mijn iPhone? Hier ben jij. Even kijken. Hé, hey, nou zegt die Mike available, dat is waar. Oké. Okay. Office man, 4 apps. Pagina 1 van 7, berichten, berichten, 1 agent, kom, zo, bestanden man, 5 apps. Bestanden, vormdrijf. De hoofdmap heet Root, die is er altijd. Je hebt een menu view. View en list, dat is hoe ze de bestanden of ze in een raster... ...weergave doen of in een lijstweergave. Add is om een nieuw bestand toe te voegen, ADD. Sortname, Sync, En Sync is om hem te synken met... Uh, ...ingestelde FTP servers of... ...bijvoorbeeld met Dropbox. Als ik in de route naar rechts ga vegen, dan heb ik een edit-knop. Als ik die dubbel ga tikken, dan krijg ik mogelijkheden om mappen weg te halen. Ik doe hem even dubbeltikken nu. En dan wordt hij done. Dus op het moment dat ik klaar ben, dubbeltik ik hem weer. ADNCC is daar een map. Dan kan ik hem renamen, hernoemen dus. Import. Hier kun je mappen hernoemen, als ik die ad inga. Oh, dat vindt hij hier niet de bedoeling. ik kan die alleen maar renamen. Ik kan die niet weggooien, ik dacht dat ik hier ook gewoon weggooien. Mogelijk als ik hem dubbeltik en naar rechts veeg, dat er dan ook nog een verwijderknop bij komt. Ik tik op done, dubbeltikken. En dan wordt die vast veredit, wat hij even niet zegt. ADNCC. ADNCC. Import. ADNCC. Die ADNCC kan ik nu dubbel tikken. Dan gaat die open. Dan krijg ik een root terugknop. ADNCC. Dat is de naam van de map. ADNCC. Knop. kunst MP3. En daar heb ik een MP3 staan. 1 item. 2.5 gigabyte avrabele. En ik heb één item en 2,5 gigabyte available. Maar nu um, als ik hem dubbeltik gaat hij spelen, geloof ik. Een item, twee, het Raion Kunstcongres en het drie. Het Raion ja. Kunstcongres, Kom. het Kullerminer Museum, maandag 13 2011. En met dubbeltikken kan ik hem stopzetten en een pref knop heb ik hier en je kunt uiteraard ook uh, weer slepen en dat soort dingen om hem verder te zetten ik ga nu naar de pref dat is, dat is weer de bestandsmap als het goed is ja, sorry de bestandsnaam ik dubbeltik de menu view Search. Search. No. En dat is een stukje wat niet helemaal toegankelijk is. Dat ben ik wel met je eens. Er hoort hier nu een menu te komen. Zet Orientation Locket. Status Lock. nog. Knop. Knop. Search. Knop. Search. Search. Zoekveld. Doebolletekken. Kansel. Knop. Annuleer ik hem een keer. Knop. Ik doe nu dubbel met vasthouden. Nee, hij geeft bij deze versie niet het menu weer. Dat is wel een beetje lastig, dat doet hij soms wel. <laughs> Ik ga wel eens uitzoeken waarom deze dat niet doet. In normaal gesproken krijg je daar een delete-ding uh, en een ding waar je hem kunt zippen en een ding waar je hem kunt e-mailen en dat soort zaken zit daar in het menu. Ehm. Um, ik gebruik zelf het ding dat heet Superfiles. En die vind ik wel iets toegankelijker. Uh, hoewel ik daar wel de koopversie van heb, want de gewone versie die geeft uh, heel veel reclame en dat vind ik heel veel dat vind ik vervelend. Ik ga nog even verder kijken naar die uh, menu view voor jou, Walter. Sorry, Robert. Uh, ik pak nu de microfoon even ook voor Robert. We hadden het net over de compacte en de HQ-stem. Um, ik wil dat even laten horen. Ik heb nu de compacte stem. Die klinkt dus zo. Feedback bij typen. Spellingsalfabet aan. Toon hoogtewijziging. Uit. Gebruik compacte stem. Aan. Dan zegt hij dus ook. Gebruik compacte stem aan. Die dubbel tik ik nu. Uit. Nu staat dus. Gebruik compacte stem uit. En dan klinkt de iPhone zo. Gebruik compacte stem. Uit. Toen een hoogte hoogtewijziging. Uit. Spellingsalfabet aan. Toon hoogte. Gebruik compacte stem. Uit. Ik zet hem weer even aan. Een hoogtewijziging. Gebruik compacte stem. Ah. Dat is dus het verschil tussen de twee stemmen en ik merk dat uh, uh, uh, ik vooral erg blij ben met de HQ-stem als ik uh, via het virtuele toetsenbord uh, moet gaan uh, teksten intikken. Dat was het even over de stemmen. Oké, okay, Tom. Hey, nee, dan heb ik uh, toch wel die compacte stem, maar ik moet zeggen, ook uh, ik, ik diep natuurlijk wel uh, regelmatig en dat gaat goed en. Lijkt mij dat, eh, maar dat is ook wel, eh, ook natuurlijk smaakverschillen, want ook bij eh, dingen vind ik die obvious stem eigenlijk nog weinig dan die vocalizer en uh, real speak. maar ja, dat is eigen uh, eigenlijk. Ja, wat ik het voordeel van die compacte stem vind, is dat je hem veel sneller kunt afspelen dan de HQ stem. Ik ben het zeker met Tom eens dat de um, HQ stem veel duidelijker is bij het uh, typen. Want zeker de letters N, M en de R en de E is bij die compacte stem een beetje lastig. Maar als ik die HQ stem heel snel zet op 80% of zo, waar ik hem normaal op heb staan. Dan probeert hij even HQ te blijven. Dus dan gaat hij heel snel praten maar ook met dezelfde verschillen aan uh, fluctuatie om, om duidelijk te praten. Dus dan gaat hij eigenlijk heel overdreven duidelijk praten en heel snel. En dan maakt hem dat minder verstaanbaar dan die hele vlakke uh, compacte stem. Oké, okay. uh, het is misschien interessant om uh, in dit uh, opzicht de 3GS en de, 4 en de 4S te vergelijken. Want dat zou ook te maken kunnen hebben met uh, uh, processorsnelheden. Ja, dat zou uh, goed kunnen. Dat is de tweede reden waarom ik de compacte stem gebruik. Als ik de HQ stem gebruik op een 3GS... Dan wordt hij echt beduidend trager. En daar ben ik niet van eigenlijk. Dat vind ik echt heel vervelend dat ik moet wachten op een iPhone. Ben ik helemaal met je eens. Oké, okay, ik zie dat het inmiddels weer kwart over vier is. Um, zijn er nog anderen die uh, vermeldingswaardige dingen hebben voor... ...inmiddels weer een niet-zonnige vrijdagmiddag. Ik had eigenlijk toch wel het idee zo van... nou, ...het wordt vijf uur op een zonnige vrijdagmiddag... ...en daar verheugde ik me op. Gewoon in de tuin en zo, maar dat zit er gewoon echt niet in. Dus wie er nog wat te melden heeft, uh, melde zich. Nou, een vraag eigenlijk. Um, ik wil eigenlijk uh, met mijn iPhone... ...gewoon uh, op het netwerk van mijn computers kunnen komen en uh, muziek kunnen selecteren die op een harde schijf staat... en die dan via mijn iPhone kunnen beluisteren. Uh, nu nou heb ik vorige keer iets gehoord over thuisdeling of zo... maar dat was heel kort en heel globaal. Is het mogelijk wat ik nu vraag of is het gewoon iets dat helemaal niet kan? Dan moet ik dan gewoon mijn netboek of een andere portable uh, device ervoor gebruiken? Het moet mogelijk zijn, maar uh, ik weet niet of er iemand anders is... die dat al heeft uitgeprobeerd, Aad... Anders mag iedereen even zo iets over zeggen. Maar uh, in, het, in het andere geval uh, lijkt het mij wel leuk om daar eens uh, zelf mee te gaan spelen. Ik weet wat er voor nodig is. Een wifi en een Apple ID. En beide heb ik. Dus uh, um, ik neem wel aan dat um, je dan de muziek die je wil afspelen in je iTunes library moet hebben staan. Want je kunt volgens mij niet zonder meer gewoon op je schijven, van je, op je harde schijven... Uh, ...van je uh, computer komen. Dat lijkt me inderdaad niet echt mogelijk. Dus het zal zonder meer via de iTunes Library moeten. Mocht ik daarnaast zitten, word ik graag verbeterd. Ik maak alleen gebruik van de Remote App. En daarin heb ik thuisdeling aangeschakeld via mijn Apple ID. En die, syn uh, die synchroniseert met mijn Apple ID op iTunes op de computer. En daar heb ik ook nog eens keer thuisdeling aangeschakeld. En dan kun je gewoon via je Remote App kun je dan inderdaad muziek via iTunes uit, uh, afspelen, maar ik weet niet of het mogelijk is om dan want dat zocht ik altijd, ook al met mijn vorige Nokia telefoon een uh, app of iets waar je uh, ook gewoon door je documenten en je hele computer kan browsen, maar dat is het geloof ik nog niet. Nee, dat betekent dat je dus je hele muziekverzameling uh, moet toevoegen aan iTunes en daarbij is het uh, zeker zinvol en daar zullen we het dan de volgende keer ook wel even over hebben om in de iTunes opties in ieder geval ervoor te zorgen dat niet fysiek al je muziek in de bibliotheek terechtkomt. Want dan worden gewoon keihard al je mp3's en zo gekopieerd. Maar dat alleen de verwijzingen in de bibliotheek terechtkomen. Maar dat betekent dan wel als je synchroniseert dat je muziek wel fysiek naar je iPhone toe gaat. Dat... Ja, dat is, dat is dus een van de punten die je moet uitzoeken. Je kunt bij het synchroniseren kiezen dat alleen bijvoorbeeld uh, afspeellijsten worden gesynchroniseerd. En dan zorg je ervoor dat je de muziek die je op je iPhone wil hebben uh, gerangschikt is in afspeellijsten. En dan zou dat weer niet moeten gebeuren. Ja, maar wil jij hem op je iPhone kunnen afspelen, moet hij er volgens mij echt staan. De iPhone is niet bedoeld en gemaakt, denk ik, als een soort um, uh, browser over het netwerk waarmee je... Allerlei dingen kunt doen. Dus zodat je daar uh, gewoon muziek van, van andere plaatsen kunt afluisteren. Wat je natuurlijk altijd wel kunt, is via programma's als MyFTP of iets dergelijks, kun je wel uh, als je een FTP server opzet op je computer daarop inloggen en dan kun je wel uh, bestanden overhalen en afdraaien. Dus daar kun je wel browsen door je muziek op je PC. Ja, dat is ook mogelijk natuurlijk, maar ik, ik vraag me af of die thuisdeling, eh, nogmaals dat zullen we moeten uitzoeken, want het is ook een vorm van streaming volgens mij. Ja, maar ik heb een server wel, dus dat zou met MyFTP moeten kunnen, maar dan moet je dus eerst de bestanden downloaden en dan zou je ze af kunnen spelen, dat neem ik aan. Of openen misschien, kan het ook, maar dat zal wel even duren, denk ik. Nee, Aad, wat jij wil is streamen en volgens mij moet dat kunnen. Dan hou ik me aanbevolen. Nou, dan spreek ik gewoon af dat Tom dat voor de volgende of de dan de volgende keer gaat uitzoeken. Zijn er andere zaken? Nou, misschien nog een kleine aanvulling op die phone drive. Uh, wat Dirk heeft laten zien is natuurlijk ongeveer hoe de structuur van het appje op de iPhone werkt. Maar waar de meeste mensen volgens mij met name het probleem hebben is, is uh, dat synchroniseren. Hoe werkt dat dan precies? Ik moest er vandaag ook weer even naar kijken uh, om dat een beetje in de vingers te krijgen. Hoe was dat ook alweer? Maar je moet dan inderdaad uh, je telefoon, via je, je uh, hoe heet het, je, de, je phone drive met je pc uh, koppelen door uh, zeg maar een FTP programma en het schijnt zelfs ook gewoon met Windows verkennen te kunnen, want je kan ook FTP aansturen en dan kun je dus alleen het bestand verplaatsen naar dat programmaatje phonebedrijf en dus niet naar een willekeurige plek op je, op je iPhone of iPad en dat heb ik vanmorgen ook op het forum gezegd, dat is eigenlijk ook een van de nadelen van bijna al dit soort oplossingen dan Dirk had het ook over het verplaatsen van bestanden van drive naar Dropbox. En dat is volgens mij al helemaal uh, ja, onzin in die zin dat Dropbox een min of meer vergelijkbare uh, uh, uh, applicatie is als drive. Hoewel het wat simpeler is om daarmee te synchroniseren. Uh, alleen uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat heeft, voegt volgens mij niet zo heel veel toe. Oké, okay. het is weer uh, ver naar vieren. Uh, ik vond het een leuke podcast. We zijn weer niet overal naartoe gekomen. Het is maar goed dat de items weggevallen zijn. Wat mij betreft een uh, goed weekend. En dank voor de podcast. En dank voor de aanwezigheid van iedereen. Het waren leuke vragen. Interessante discussies. Een fijn weekend. En we gaan ertussen uit. Vriendelijke groeten. Van Tom en mij.